Zondag 1 maart, net even na 11 uur, het tweede uur van uh, Jazz of ZFM. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Fijn dat je luistert. Fijn dat je weer terug bent. Erik, uh, vertel eens. We hebben het uh, tweede uur geopend met een nummer van Sting. Maar was dit nou Jazz? Ja, dat is een goede vraag, Marco. In mijn optiek is dit, ja, is dit Jazz. Want dit nummer was afkomstig uh, van Christian McBride. Okay. En Christian McBride, dat is nou echt een, een, ja, een jazzmuzikant. Zo staat hij ook omschreven in de Wikipedia. Ja, hij komt uit Philadelphia. Ja, dus deze samenwerking tussen, de, tussen Christian en, uh, en uh, Sting. Ja, ik vind het echt wel jazz. Maar de meningen zullen erover verschillend zijn. Maar ik vond het uh, Nou, later in, dit, later in dit uur uh, hebben we nog een, uh, een plaat van Christian McBride. Dus ja. dan kunnen we nog een keer bepalen of het, uh, of het jazz is. Zeker, zeker. En de en, volgende plaat die we hebben klaar liggen. Ja, die is van uh, Monticello. Uh, nee, zo heet het nummer. Monticello. En het is van de Monti Alexander Trio. Ja. En het is, uh, ja, lekkere muziek. En we gaan even op de mannen tour, hè, want we hebben een mannelijke... Ja, het eerste uur hadden toekers. we voornamelijk vrouwen. Maar we ja. blijven wel, dat is wel grappig, wel een beetje op het uh, Zuid-Amerikaanse continent. Want deze meneer uh, die het trio leidt komt uit Jamaica. FM yes Silver. Ja, niet tenminste ook. Hij is uh, uit 1928. En hij, heeft, uh, hij is overleden in 2014, zes jaar geleden. Oké, okay, en hij kwam uit? Uh, uh, Norwalk. Norwalk, Connecticut. Ja. Hoe? Connecticut. Ja, Connecticut. Ja. En uh, ja, hij, hij stond, hij, zijn echte naam was Horace Ward Martin Tavares Silva. Oké. Okay. Maar ik vind Horace Silver makkelijker. Dat bekt eigenlijk makkelijker. En ja. de volgende plaat die we hebben klaar liggen, is van Joe Jackson. Maar die heette eigenlijk ook geen Joe Jackson. Nee? Hoe heet die dan? Ja, die had een andere voornaam. Ian heette die in ieder oh, geval. Ian, Ian hij heeft er ah. Joe Jackson van gemaakt. Maar Joe Jackson was ook niet de minste. Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar zijn repertoire, naar zijn discografie. Ja, hij heeft onder andere ook platen uh, geproduceerd voor de uh, powerpopband The Keys. De Britse oh. band. Ja, ongelooflijk hè? Ja. En ook op jazzgebied wist ik niet dat hij ook eh, actief ja. is geweest. Nee, inderdaad. Nee. Maar goed, euh, het volgende mij heet It Don't Mean a Thing. En dat is van Joe Jackson en dat komt van uh, het album The Duke. Fijn dat je luistert. swing, What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something sweet, absolutely. It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete. I'm gonna start this beat again. All right. Ah, that's nice. <laughs> Now all I have to add is this. <laughs> And we be jamming. <laughs> yeah. Like this. die nu op deze plaat ook hoorde was uh, Iggy Pop. Ik, uh, ik vraag me af Erik of we dit nog een keer moeten doen, want het was wel uh, een heel... Het uh, was wel ja, heftig. Een beetje buiten onze comfortzone. Ja, absoluut. Aan de andere kant vind ik ook dat we wel de grenzen mogen opzoeken. Ja, en vind en ik af en toe mogen constateren van nou, is dit echt een... verhalingvatbaar? Nee, wel, maar... maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd, ja. toch? En daar zaten wel jazz-invloeden in. Ja, ja. Ik vind het ook wel leuk om Joe Jackson even te benoemen in onze show, omdat... Als je kijkt waar deze man met zijn repertoire uh, in actief is geweest, als punk ska, new wave, jazz fusion, jazz, Sophistic pop en klassieke muziek, nou, dan verdient deze man toch ook wel een keertje, vind ik, een, uh, een, podium. een podium, bij ons. Ja, ja, vind ik wel. En die heeft hij bij deze gekregen. Ja. Dus, uh, maar ik ben met je eens. Het was, uh, ja, op het randje. Ja. Maar goed. Uh, We hebben een, een andere jazzlegende klaar staan voor u, en dat is uh, Miles Davis. En dan verwacht je ook uh, nou, dan hebben we in ieder geval jazz. In ieder geval jazz, ja. Een ja. Tr trompetist. En het, het leuke is ook, ook deze meneer heet niet alleen Miles Davis... maar hij heet Miles Dewey Davis, de derde. En oh. hij komt uh, uit Santa Monica, Californië. Niet uit... Uh... Nee. Nee, niet uit Connecticut. <laughs> nee. nee. nee dat, uh, we lachen daar even om, omdat uh, toevallig de laatste tijd veel uh, uh, jazz... Uh, muzikanten uit die bewuste staat komen. Connecticut. En ja. Erik heeft nogal een beetje een probleem met het uitspreken. Maar deze man komt gelukkig niet uit Connecticut, maar gewoon uit Santa Monica, Californië. Miles Davis. En we hebben een plaat klaarstaan en dat heet Milestones. En het komt van het gelijknamige album Milestones. Fijn dat je luistert. Davis heeft onder andere ook een belangrijke rol gespeeld... Uh, omdat hij samenspeelde met uh, Louis Armstrong, Duke Ellington en John Coltrane. Dat waren natuurlijk ook hele grote in de, in de jazzgeschiedenis. En uh, hij heeft niet alleen maar de mainstream jazz gespeeld... maar hij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in de, in de bob, de cool jazz... en de modale jazz en de jack rock fusion. Davis was een spil in de ontwikkeling van de laatstgenoemde drie stijlen. En als gevolg hiervan werd hij ook wel de Picasso van de jazz genoemd. Nou. Erik, het is uh, half twaalf. Hoogste tijd. Voor de jazzagenda. Absoluut. En Marco, als jij nog naar het Joke Bruis kwartet wil... Dan is dat vanmiddag, nee? Nee, nee dat is op 8 maart. Dat is volgende maart. week. Volgende week zondag. Maar het is helaas al uitverkocht. In de krocht. In de krocht, ja. Joke Bruis kwartet, celebrating 50 years of singing. Helaas uitverkocht. Um, 19 april in de krocht, het Edwin Rutte kwartet. Ja. Van Ook Celebrating the music of Rogier van Ottolo. Ah, Oké, okay. we Daar kennen zijn hem kaarten voor. We kennen hem natuurlijk van deze vuist op deze vuist. Ja, ja maar dat, dat is, het is een beetje komt, onze generatie. We kennen van, ja, ja. En uh, tot slot in de krocht 10 mei, een extra concert van The Preacher Man. Celebrating de B3 Hammond en CD-presentatie live at the Bimhuis. Oké. Okay. Dus op 10 mei. Dus nog uh, drie concerten waarvan eentje uitverkocht. Toch en, leuk voor de krocht in Zandvoort ja, dat het zo populair ja, is. absoluut. Dus uh, heel fijn. Saskia Larro, onze vriendin van de show, die is vanavond treedt ze op in het Pomphuis Amsterdam okay. om zeven uur. Er zijn nog kaarten voor. Um, volgende week zondag, als je Saskia wil zien, dan moet je naar uh, Hartford in uh, Connecticut. Connecticut. <laughs> ja, daar treedt ze op om drie uur s middags. Saskia Larro met de Afro Semitic Experience. Um, die gieten reist ook de hele wereld. Ja, over. ongelooflijk. 13 maart, dan is ze in Newington. Ik mag echt niet weten waar dat is. Geen idee. Ook ergens in Amerika. Uh, 9 april, dan is ze in Stiels in Haarlem. Ook okay. wel bekend. Daar gaan we nog even kijken. Daar gaan we even krijgen. kijken, Marco. Daar moeten we even naartoe. Zeker weten. Uh, 11 april is ze in de Cotton Club in Amsterdam. 17 april is ze in weer in het pompstation in Amsterdam. 19 april is in Austerlitz, Utrecht, het Bevoorhuis En 16 mei is in Amersfoort jazz. En nou, daar treedt ze op om s'avonds om kwart voor elf. Ze zal een van de hoofdacts zijn. Dus voor zover even de agenda. En uh, de volgende band die wij laten horen is de. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Want we hadden gezegd, uh, het eerste uur hadden we natuurlijk alleen maar dames. Het tweede ja. uur alleen maar heren. Ja. En nu hadden we natuurlijk van CD klaar liggen. Vibes van Saskia Leroux. Mede natuurlijk. omdat je Saskia Leroux ook zo gepromoot hebt. Heel goed. Ja. In je agenda. Goed dat je mij even corrigeert, Marco. Dank je wel. Sorry. van het album Body Music en Vibes. Yeah. We, gaan, we hebben wel een hele ratje qua uh, muziekkeuze. Ja, leuk, uren, he? ja, leuk, Het ik is uh, een beetje een, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, grabbelton waar het allemaal uitkomt. Ja, lijkt het, het is ook. niet echt een vaste lijn. Maar nee. uh, moet dat? Nee. Nou, volgens nee. mij niet. Want volgens nee. mij gaan we naar Afrika nu. Ja, want het wou, uh, dat wilde je net al vertellen. Ja. Je, je mag nu. Mag ik nu? <laughs> ja, mag Oké. Okay. Nou, we gaan uh, nu naar de African Jazz Pioniers. En dat is een, een Zuid-Afrikaanse groep... die de muziek van de jaren 50 heeft omarmd. Uh, die muziek bestaat uit Big Band jazz yes, gecombineerd met uh, Township Marabi-geluiden. Ik ga maar zo het... dadelijk aan Marco vragen wat dat is... <laughs> ja. want die, die weet dat soort dingen ja. allemaal. Ja, natuurlijk. Uh, de bandleider saxofonist uh, uh, Bra Nitemi Piloso... die de meeste liedjes van de Pioniers schreef... opende uh, het gebied van compositie... voor de jongere muzikanten van de band... Daar moet ik even over nadenken. Nou, ik denk dat het een leuk project is. Dat kunnen we toch? doen. Ja. Tijdens dat we naar dit nummer luisteren: Het heet Jekka Jekka. De African Jazz Pioneers waren dat met het nummer Jacka Jacka. En het album heet The Best of. Volgens mij is dat ook het enige album wat ze uitgebracht hebben. Ja, En daar word je gewoon heel vrolijk van. Ja, dat klopt. He? We zijn gek op Afrikaanse muziek. Eigenlijk wel. Ja, he? we ja. hebben we wat met Afrika. Ook, ook maar ook Zuid-Amerika. En wist jij, nu ja. we het over Afrika hebben, dat Dennis daar ook. Uh, en als jij zegt Dennis, dan bedoel ik natuurlijk, onze eigen Dennis van Aarsen. Ja daar zijn videoclip heeft opgenomen. Ja, van het album van de single die hij uitgebracht heeft... nadat hij de Voice had gewonnen. Dat heet ja. het nummer Hero. Ja. Maar we hebben wel een nummer klaarstaan. Of wil je nog meer vertellen over ja, Dennis? Ja, ik wil nog even zeggen... ik heb even net gekeken nog in, in de agenda van Dennis. Want hij had natuurlijk best wel een succesvolle theatertour. Ja. Um, dus ik was even benieuwd of er nog, uh, verder nog nieuws was. En ik zag dat uh, het, het, de volgende boodschap staan van hem op zijn website. Na een succesvolle theatertour in 2019 is het nu tijd voor mijn eerste clubshow. Okay. Samen met de Bosco Big Band staan we op 5 juni eenmalig in Tivoli Vredeburg in Utrecht. Ook leuk. Tickets zijn nu verkrijgbaar. Dus na, zijn, uh, ja, na die theatertour heeft hij nu dus een clubshow ja, en dan gaat hij naar Tivoli in Utrecht. En dat is de ja. eerste optreden. En wanneer zei je dat het was? Nou, dat is op uh, 5 juni. En dat is een eenmalig concert. Dus uh, als je daar naartoe wil, dan zou ik zeggen... bestel ja. je tickets. Ga er zeker heen. En uh, hij heeft nog, een, uh, nog een, uh, een, een leuk nummer uitgebracht op Jingle. En dat komt ook van de LP uh, Forever ja. Ja. ja. En uh, dat heet uh, Strawberry Moon. <middels> The skies are gray, ever colder the winds get bolder, hails all night and day. I need to hold her and never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring the strawberry moon. No reason just shows up in June. The kicks out the season, so now's a good time. in noemde men ook de Sunday Show. En dat ja. komt van de cd van uh, Giel Belen. Giel Belen is natuurlijk een... Uh, Voormalig 3FM-dj, uh, toch? Ja, uit Haarlem. En hij heeft een paar uh, jazzcollectie. Hij is een heel erg fan van jazz. Je ja. zou het niet verwachten. Hij heeft uh, twee of drie cd's uitgebracht. Dat heet ook uh, Giel Jazz. En daarvan komt dit nummer ook. En het heette uh, Sunday Show. Ja. En het was van de Brio Jazz Gang. En de Brio Jazz Gang, die komt, zul je niet geloven, uit Noord-Italië. Nou, nou, hoe internationaal wil je het hebben? Zo is dat. En uh, we hebben nog een plaat uh, of een nummer klaarstaan... ook van uh, deze collectie van Giel Beelen, En het heet uh, Count Basic... From the wildest side, life without a care, a sweet sensation in the air. You can come and feel your fantasy. Everything is yours. It's for free. Music's grooving. Zeker uh, Jazz in the House van Count Basic, van het uh, album van Giel, Jazz. Het, uh, we zijn alweer aan het einde van onze programma gekomen. Ja, van onze show. Van onze show, inderdaad. Ja. En uh, wilt u reageren op deze show of heeft u suggesties, dan kunt u ook uh, via onze site. Dat is www.jazzandvoort.nl. En dat is Jazz Zandvoort met drie zetten in het midden. Juist. Ik uh, kan in ieder geval zeggen dat ik het ontzettend leuk vond uh, dat je geluisterd hebt. Heel fijn. Ja, weten we zeer te waarderen. Volgende week zaterdag van 12 tot 2 hebben we onze collega Jaap. Ja, en aansluitend tot de zondag van 10 tot 12 is onze collega Peter. Ja, dus uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. Een hele fijne zondag. Geniet er lekker van. Ja, en, uh... ik hoop dat het weer zo blijft. Dat het zonnetje eruit blijft komen en dat het lekker droog blijft. Ja. Uh, we sluiten ons programma af met een nummer van uh, onze vriendin van de show... Saskia Leroux en het heet uh, Really Jazzy. Dit is alleen wel een uh, geremixte versie. Dus we eindigen wel heel erg Fusion. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Really Jazzy, yeah.